Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door orkaan Saola is in de Zuid-Chinese provincie Guangdong... zeker één dode gevallen en zijn ruim 50 mensen gewond geraakt. De orkaan kwam vanochtend aan land in het dichtbevolkte gebied. Miljoenen steden Shenzhen, Macau en Hongkong hadden te maken... met zware windstoten en hevige regenval. De schade lijkt vooralsnog mee te vallen. De Rijkswaterstaat is nog steeds bezig met het repareren van de stuw in de Maas bij Grave. Die raakte gisteren zwaar beschadigd tijdens werkzaamheden. Sindsdien heeft de rivier de Maas vrij spel en daalt het waterpeil. Het scheepvaartverkeer op de Maas ligt stil en in zijrivieren zijn stuwen gesloten om te voorkomen dat ook daar het waterpeil fors zakt. Europarlementariër Tom Berendsen wordt bij de nieuwe verkiezingen voor het Europees Parlement de lijsttrekker voor het CDA. De politicus is voorgedragen door het landelijk bestuur en heeft het verenigingsraad unaniem ingestemd, meldt het CDA. Berendsen wil de samenwerking in de EU opzoeken als onderwerpen als energie, defensie en migratie. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn volgend jaar juni. 350 basisscholen gaan geen leerkrachten meer inhuren via dure uitzendbureaus, meldt het FD. Scholen kampen met een lerarentekort, vooral in de Randstad. En als een klas geen les dreigt te krijgen, wordt een ZZP'er ingehuurd om voor de klas te staan. Dat kost veel geld en het schaadt het onderwijs staat in een manifest. India heeft een ruimtesonde naar de zon gelanceerd. Het ruimtevaartuig komt er over zo'n vier maanden aan en gaat in een baan om de zon... Het zal daar onder meer zonnewind en zonneactiviteit bestuderen... om de invloed ervan op de aarde beter te begrijpen. Vorige week lukte het India om een ruimtevaartuig op de maan te landen. Het weer zonnig met in het midden en zuiden van het land stapelwolken en een enkele bui. Later vandaag overal zon bij 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw zon, maar ook sluierwolken. En dan ongeveer 24 graden, net als vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A9 is dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf knooppunt Bad Oefendorp tot aan knooppunt Holendrecht. Daarom nu viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 15 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Deze muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Van voorplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan. Jezus de hieden, de buren, Jezus ja, de, nee, Jezus de, laten we al doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, Jezus ja, de, nee, Jezus Dan is het altijd goed, Jezus de, Jezus de, Jezus de, Jezus de, Jezus Jezus de. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 En hebben dat gevoel in het album geplakt. We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 Nederlandstalige repertoire. En ze begon haar carrière bij de Afro. Met Afro Kinderkoor en maakte haar solo debuut... in februari 1960... voor het Karo radioprogramma Springplank... waarin ze Franse chansons zong. Twee van die liedjes die ze hier zong... verscheen een jaar later op het LP. En later trad ze op in uh, Nieuwe Oogst... radioprogramma van de Afro. En na haar optreden tijdens het Belgische Krokkenfestival... van uh, 1961... kreeg ze een platencontract bij... Uh, Phonogram Records. Ook trad ze op in de eerste aflevering van de Rudy Karel Show...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 en hij is om zijn Trek me niet meer aan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 En eens twee hele naakte groosters op het schavotje. Ik schrok mijn me mottig meid zij zei dat paar verrekt. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleurted in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer, anderlei jatte Zegt tegen vader Jan: Ze slaan kan op beurs. Wees hij, die oude, die twee zijn niet veel bijzonders. Die slaan die hartmoeder. dat zijn maar amateurs. Ze stonden even bij elkaar in de positie. De scheidsrechter die vloot.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 Een keer, Janis, Pak me nog een keert. keer als het nou niet. Okay. We'll be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 en zindelijk geen onvertogen spatje ze wordt geregeld uitgelaten op het tuivenplantje zij slaapt 's nachts op een drijpen louicanze canapé de kattenbak op het nachtkastplankje dat is voor de sanité.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 Ja, dat waren snip en snap. Het Holder de Bolder, welbekend. Daar nou, vroeg u Mieke met een kind zonder moeder. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Met Zandvoort uit Zandvoort. Ik neem u elke week weer mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30.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 in de dorpskroeg spreekt nog menige jongen.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 Even vlug, want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot een man -e ideaal. Man -e ideaal. Houdt voortaan dus in gedachten dat je zoiets kan verwachten in het Panama kanaal. Het is het warme klimaat, u weet hoe dat gaat Met zo'n Mexicaanse schone Maar is ze eenmaal van boord, ik geef u mijn woord Dan komen die mannen wel terug Ik denk van want op zo'n klein vakantiereisje Wordt er altijd één zo'n meisje tot een man ideaal Man Manedia. voor Maar aan de zin gedacht, zo iets kan verwachten Van die Panamese nachten in het Panama kanaal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 Amsterdam, zijn mooie gevels door palen hier en daar gestut. Die achterlichten avondnevels, heel langzaam aan, zijn ingedupt. Als achter de verlichte ramen een sfeer van slaperigheid heerst, schijnt er in neon buitenlicht geklaan en komen dromen voor het eerst.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 De zware ransel van een mislukte zakenman. Voor hem is staart in het water, de Amstel net nog diep genoeg. De stad is eigenlijk een broktheater, van s'morgens vroeg tot s morgens vroeg. De stad is eigenlijk een broktheater, van s'morgens vroeg tot s morgens vroeg. In Amsterdam, daar gaat het goede Vaak met het kwade hand in hand Men leeft in wilde en armoede Men leeft bewust naar rang en stand En hoog in zijn die woorden toten, Leeft iedereen langs elkaar heen Maar Amsterdam maakt elke weer hoor. Ze blijft het vrijheidsfenomeen Maar Amsterdam maakt elke weer hoor.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 We komen uit de kroeg, ik denk die vloer die loopt wat schuin. Er stond een hele grote paarse crocus in de tuin. Ik was misschien het spoor een beetje bijster. Want in de laden lag een dolle lijster. Dus vraag ik aan mijn man: hoe begrijp jij daar wat van? Oeh, moeder, leg de lijster. De lijst in de la, het zal wel voorjaar zijn. Ik dacht nog eens, iets, was februari, maar hetzelfde is gebeurd bij Oma Annie. Oeh. Dan de lijste lijst lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn. Toch blijf ik denken, hé, hey, je moet die lijst er dan? Ik had er immers enkel, maar mijn feest dus gelegd Toen zie ik ineens mijn grote rode kater. Die zegt: Ik ben van oude lijster Ja, dat beest is dood of dood. Ik spring bij Loe op koot. Loe, de legte een in de laag. Het zal wel vol jaar wezen. Loe, de legte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 De lijst. de Skymasters samen met Karel van der Velden met O oh Maria, Maria, Maria, en daar vroer u snip en snap alweer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 wij zijn stevig en vet en de liedje kadet. Dat is alles wat wij hier bereiken. De de tijd van de leer.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 In het van de zenuwen stonden we in een rij, te weinig zelfvertrouwen uit de stralen. Quick, quick, slow, ho, oh, oh. ho, in 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, en dan het been er vlug weer bij. Quick, quick, slow, ho, oh, oh. en met welke een animo zweefden wij op de muziek van dansorchest?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 En met welk animo zweefden wij op de muziek van dansorkesten En op het strakke ritme van Victor Sylvester Het is zestien jaar geleden, ja, de tijd vliegt als de pest Ik heb mijn arm onmenig middeltje geslagen Meisje waar ik triompen vierde bij de medeltest. Die heeft alweer de derde kind gedragen. En omdat je eenmaal niet kunt achterblijven, bij die hedendaagse schuivel onder lijven, heb ik al mijn bol en zijn gegooid. En laat me op de nieuwe ritme strijven. Quick, quick, slow. Oh! In 58 ging dat zo Eén pas voorwaarts, twee opzij Maar heli kwam erbij Quick, quick, slow Ho, ho Met het grootste animo En het draaien met de kot Werd als maar gekker Op de wilde twist Muziek van Chubby Jacker hey, Let's twist again Like it in last summer Quick, quick, slow. Ho, ho, Het veranderde toen zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij. Nee, de was er niet meer bij. Harder beat en underground werd de progressieve sound. Niemand zweeft meer op muziek van dansorkesten. En het strakke ritme van Victor Sylvester.